Mark Hokke met het NOS-journaal. Twee dagen voor het verlof van de schutter van Luik... waarschuwde een cipier nog dat hij was geradicaliseerd. Belgische media hebben een gevangenisrapport... over schutter Benjamin Herman ingezien... en schrijven dat hij volgens de waarschuwing is geradicaliseerd... onder invloed van medegevangenen. Er zou in de gevangenis in aanraking zijn gekomen met twee mannen... die mensen voor de gewapende strijd in Syrië ronselden... Dinsdag zeiden de autoriteiten dat er geen aanleiding was om Herman niet op verlof te laten gaan. Vanaf studiejaar 2020-2021 worden mbo'ers voortaan student genoemd. Nu geldt het alleen voor hbo'ers en wo'ers. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs had daar bezwaar tegen gemaakt... omdat leerlingen op het mbo nu vaak studentenkortingen mislopen... omdat ze de titel student niet hebben. Minister van Engelshoven van Onderwijs past dat nu aan in de wet. In de buurt van het vliegveld Breda in Bossenhoofd is een sportvliegtuigje neergestort. Daarbij is de piloot van het toestel omgekomen en was de enige inzittende. Het is nog niet duidelijk of de crash te maken had met het slechte weer vanochtend boven Breda. In het dak van de middelbare school in Tilburg is de bliksem ingeslagen. De bovenste verdiepingen van het gebouw zijn ontruimd. Een leerling zegt tegen Omroep Brabant dat er een enorme knal te horen was, gevolgd door gegil vanuit het lokaal waar de bliksem vlakbij insloeg. Staatssecretaris Blokhuis wil dat mensen die willen stoppen met roken... niet meer zelf opdraaien voor de kosten van bijvoorbeeld nicotinepleisters. Hij overlegt met zorgverzekeraars over een tegemoetkoming... voor mensen die willen stoppen met roken. Verder werkt Blokhuis aan een preventieakkoord... waarin in ieder geval komt te staan dat sigaretten opnieuw duurder worden... en op minder plekken te koop moeten zijn. Het weer, vooral in het zuiden en westen, bewolking en wat buien met onweer... Op andere plaatsen schijnt ook de zon. Later vandaag meer regen en onweersbuien die ook heviger kunnen zijn. Met hagel en veel... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit.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 Alles nou, goed, goos. Daar allemaal ideeën. Ik begin eerst met een, even, even een momentje voor mezelf. <lacht> ik ben, dat goed, goos. Uh, wat dacht je dan van een abonnementje op de volkskrant? Gek? Eerst dacht ik van, nou, dan zie je wel zitten. <lacht> maar soms heb je een idee en dan moet je gewoon bij een idee blijven. He, dan heb je een idee, dan krijg je een fijn gevoel. Maar om dat daadwerkelijk uit te voeren, is dat, dat is nogal arrogant ik bedoel het is gewoon niet te doen en ik weet zeker dat ik niet de enige ben als ik dit zeg van uh, ziekelijk tempo toch elke dag een nieuwe krant wat is dat nou weer voor er gaan elke dag een nieuwe doe is normaal joh ik heb stapels kranten in mijn huis die gaan nergens over ik loop achter weer niet weten ik kan ook niks doen als iemand me belt ik hey, ga je mee stappen nee gek ik ben bij woensdag gek ik moet lezen hier. je gaat nergens over je kan meehelpen je kan dinsdag voorlezen Voel als een druk je word wakker allemaal zou tering een zo, beetje bezorgen Wat komen die krant hier doen dan moet ik insteken? Ga nergens over. De eerste dag is wel relaxed. En je hebt een fijn gevoel, je hebt gewoon iets gekocht. Dat voelt ook heel fijn. Ik ging naar beneden toe, extra vroeg om de krantje op te halen. Ik ging gewoon wachten tot hij door de brievenbus werd gegooid. Wachten. Zorg zorgen kwam, hier, Volkskrant. Ah, hij zei dat niet. Maar in mijn hoofd wel. Ik zei, ah, dankjewel, goos. Hij schrok, de tyfus. Ik ging naar boven toe, om mijn gemakje zitten, aan mijn ontbijttafel. Ik heb één tafel eigenlijk. Nu lijkt het of ik meerdere tafels heb. Ik ging aan tafel zitten en uh, ik ging uh, hè? gewoon even bladeren. Ja toch, voelde me fucking relaxed. Zo zit als een bal als ik nooit gek zou je enkel draaien, hè? Volkskrant houding. Ik heb bladeren. Nog niet lezen, hè? rustig aan. Nog niet lezen, om mijn gemakkie. Ik ga even bladeren, hè? vingernat maken. Hè? Lekker hoor hè? ja toch? Sponsie erbij, lekker bladeren. Het ging lekker hoor. Volgende dag kwam er nog één. Hey, Volkskrant, rustig aan gek. Ik ben nog met deze bezig. Zo verziekelijk tempo, joh. He? Het wordt ook niet meer relaxed bezorgd. Het wordt echt erin getiefd. Op een gegeven moment zeggen ze dat. Eerst gewoon heel, heel lekker met liefde bezorgen. En daarna optieven. Je moet tempo maken, ja. Hij schop net niet tegen mijn deur. Van hier, Ze moet je allemaal weten, teringlaaien. Huh, wakker worden. Huh. Volkskrant. Ik had hem ook iets te vroeg naar buiten genomen. Zeg maar, op het terrassie. Dat is ook arrogant voor mij. Dat had ik niet moeten doen. Ik was gewoon nog een paar stappen te ver, weet je wel. Ik was heel onzeker. En niet zozeer van oh, maar gewoon omdat ik gewoon, ik, ik leg me te veel op. Van ja, dieve zo, ik heb nog een dag, ik moet fucking snel opschieten en zo. En ik was helemaal niet relaxed op het terrasje. Maar ik had pas in de gaten, toen ik zeg maar, in mijn krant zat helemaal, en iemand groette mij. En ik schrok daarvan, we, we, weet je, een soort van betrapt of zo leek wel. Weet je, alsof ik uh, ging nergens over, maar ik werd onzeker. Maar ik merkte pas eigenlijk hoe blij ik die gozer groette, omdat ik mag, ik mag die gozer eigenlijk niet. Maar ik zag hem niet eens. Dus toen dacht ik, ah, We hebben dat wel eens, weet je wel? Hij zei, Hé, hey, pers, Hé, hey, groot, zeg, ah, Mag je niet, man? <racht> Elke dag een nieuwe joh. Ciclick tempo, joh. Hij gaat nergens over. En zaterdag extra dik die bijlagen, gaat nergens over. Het hoeft normaal, joh. Kijk, het is gewoon weekend, joh. Zondag geen krant. Lekker hoor, hè? Dat is krant weg, gooi dag, gooi ik ze allemaal weg. Maar af en toe lezen ding. Want, laatst was dat hier in Amsterdam. Dat gebeurt zo vaak. Het was, uh, het was weer een homo stel in elkaar geslagen. Homo's kregen tikken. Wil je ook? Kom er maar gezellig bij zitten. <lacht> Dickie Dick is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich door zeggen. En wat ziet hij daar? Dikkie Dick, een auto. Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar? Dikkie Dik. radio. Een pionier radio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Un... Jij? Kijk. Dikkie Dik heeft een frontje. Het huh? frontje zit er nog op, oh, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zou jullie niet zo'n radio willen hebben? Ja. Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars het was er hier uit heen. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. Ja. En hij begint te rekken ruk, en te trekken. Ja. Maar er de poeps. Wie komt daar aangelopen? Politie? Ja. Is het politie. politie? En de politie? Ik ga Ik ga de politie. De, de politie, politie? Ja. Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps. Hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie? Uh, uh, uh -huh. gevangenis van Dickie Dick. Nee, Dickie Dick moet naar de gevangenis. Nee, is toch de politie. De... Is toch dat de gevangenis nou, zegt dat. Nou, de Dic -Dic. Dic -Dic. Nee, Dickie -Dic. nee, Dick! -Dic. Dic -Dic. Dic -Dic. nee, nee, Ik denk het niet hoor. Kijk wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 21 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand? Nee. nee die is hartstikke dood. En eindelijk kan Dikkie Dik met een gerust hart naar huis. Ja, samen met zijn radio. Met zijn radio, ja. ja. thuis gekomen gaat Dikkie Dik lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke... Spuit! Spuit heroïne in zijn pootje. Ja. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dikkie Dik, zeg. Ik zou maar zeggen, dag Dikkie Dik. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer! And dan nu een nieuw avontuur van Dickie Dick. Hey! And yeah. door dat kindertjes kom er maar gezellig bij zitten. It's raining so hard now. Can't seem to find a shore. Het grilstapje heet New Music. En het nummer heet World of Water. Nou, uh, dat is het wel. He. Goed, Het is wel aardig wat naar beneden, niet? Hier zo in Zandvoort. Of niet? Hallo, mevrouw. Tje. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, hoor. Maar eh... Uh... <hij <hij ik zat even niet op te letten. Nee, dat heb uh, ik, nou, ik even niet op te letten. Dat ik er net niet, hè? Nee, dat je mag moet dan niet, ja, ja, een hè? Je moet altijd blijven opletten in dit programma. Ja, moet ik ontslagen, Je moet altijd blijven opletten in dit programma. Ja, dat uh, heb ik in de gaten met een collega als jij. En uh, ja. dat was... Uh, ja, hoe was dat ook weer? Oh ja, New Music heette het. En dat ja. liedje heette World of Water. En waarom heb je die gedraaid? Ik vind het niet echt een liedje voor jou. Nou, omdat er zoveel water was net. Oh, daarom. Ah. En daarvoor, eh, hoe heet die cabaretier van jou? Want dat was ik even kwijt. Patrick Laurij. Oh, Patrick Laurij. Komt u het zo antwoord? Nee, ze oh, Rotterdammer. is een Rotterdammer. Ze okay. is uh, een Rotterdammer, oké. is een uh, uh, cabaretier die echt uh, in opkomst is in de nieuwe generatie cabaretiers, Oké, okay. ja, ja. nou, ik vond het een leuk stukje. En daarna, nog even, daarna nog even de Vliegende Panthers. Dat had ik gisteren al willen draaien, maar dat kon ik hem zo gauw niet vinden. Maar het nee. was, was nog even voor Ron. Ja. Want ja. Ron die ging gisteren naar de verhalen van Dikkie Dik. <lacht> <lacht> ja, ja, kijk, die cultuur, dat weet je, die cultuur op zag? Ja. dan moet hij overal, wat hij opnoemt, moet hij heen. Ja. Op de fiets. Ja. Dus uh, dat is nogal wat. Ja, is uh, dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus hij moest gisteren ook met Dikkie Dik. Vandaar dat hij zo slank is. Misschien moeten ja. wij die, uh, die rubriek maar gaan doen. Ja. <laughs> <laughs> nee, ik fiets niet. Jij wel, maar ik fiets niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dan okay. ga ik hem wel in mijn scoot achter dan. Ja, dan heeft het er nog geen zin in. Hè? Nee, heeft het ook geen zin. Nee. Maar goed, ah. in ieder geval, dat was nog even de Vliegende Panthers... met hun parodie op Dikkie Dik. Ja. Die was gewoon leuk. We gaan naar Denny Vera... Ja. Dierjarig vandaag. Echt waar. Nou, wat fijn voor hem. Hoe oud wordt hij? Oh nee, hij is allemaal niet jaren. Moet aan de mee. Of wel? Nou? Ja. nou, even kijken hoor. Dat is het bij hem af. Nee, we draaien het. Oh. She oh. was leaving town tonight. She couldn't even find the time to say goodbye. I guess it's how the sun starts. But I ain't getting used to the sound of her breaking my heart It was late when she swept in Didn't say a word, just got right in I know she's never shown her cards But I can't get used to the sound of her breaking my heart And I can't. I wonder where the hell she's going now. Maybe looking for a stranger on the cheating side of town. And I'm clinging to the memories like the ivy to a stone. I try to pack my bags, shut the door, and leave for good this time. I'm not afraid to end up alone, but I can't stand the feeling of her letting go. The smell of liquor on my breath, the taste of her lips still lingers in my mind. I guess it's how it goes to show.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 Loving you and others. She's loving you and other. Loving you and But I'm loving her alone. Loving her alone. prachtig liedje van Danny Vera. En Danny Vera dat is een uh, Nederlandse zangeres... Uh, zangeres. Zanger. Oh, we we uh, ook al nee nee sorry. Sparen. Nee nee nee sorry. Ik zal hem geen. Uh, <laughs> nee. Danny Vera. En dat is de artiestenaam van Danny Polvliet. Ja, Polvliet. Nou, ken ik ook. Ik ken ook een Polvliet. Die woont ja? in België, ja. Een hele, ah. hele mooie vrouw. Oh, misschien ja, zijn zusje? He? Nou, no, het zou als familie Of kunnen. zijn vrouw. Ja, het zou, het zou, het zou, het zou kunnen. Hij is ja. geboren in Middelburg op 31 mei 1977. Een Nederlandse zanger, eh, muzikant en een songwriter. En zijn muziek valt onder de noemer Americana. En, nou, kan ik nog meer over hem vertellen? Nou, in 1995. Uh, kocht Vera in New Orleans zijn eerste gitaar, een Gretsch 67 tension, En hij koos voor deze Amerikaanse gitaar om het geluid van zijn helden zo dicht mogelijk te benaderen. Behalve met het zingen van covers begon hij ook met het schrijven van eigen nummers. In 1999 vormde hij zijn eerste band, Till Dawn waarmee hij in 2000 de Zeeuwse belofte, de grote prijs van Nederland, won. Vera boorde in de periode tevens tot de allereerste lichting... studenten van de Rockacademie in Tilburg. Nou, hij is dus jaren vandaag, dus van harte gefeliciteerd, knul. En maak nog maar veel mooie liedjes, hoor. Dat vinden wij wel leuk. Dit is Art Garfunkel. Since I can't have you. Als je jou niet kan krijgen, nou, dan ben ik allemaal niemand. <laughs> ik heb geen plan en scherm. Ik zei, can't have you, maar this don't have you. Jezus, doe dat dan eens een keer goed. Since I don't have you. Dat uh, is um, uh, Art Garfunkel natuurlijk. Uh, ooit bekend geworden met uh, Paul Simon samen. Als Simon en Garfunkel. Ken jij uh, Tennessee Wals nog? Ja, ja, ja. Nou, dit is een hele leuke versie van de Chieftains. I was dancing with my darling to the tenor. When an old friend I happened to see Introduced him to my darling And while they were dancing My friend stole my sweetheart from me Sea walls. now I know just how much I have lost, yes I lost my little darling, the night they were playing, the beautiful Tennessee Waltz. Little Garmin Chieftain's waren dat. En dat is een in 1962 opgeroep, opgerichte groep Engel, uh, Ierse muzikanten. Dat gebeurde in Dublin. En dat gebeurde op uh, initiatief van Paddy, Paddy Mottlemoloney. En uh, die nog steeds uh, de leider is. En de leden waren toen onder andere Sheen Potts, uh, Sheen Keen, uh, verder ook nog Derek Bell en uh, Martin Fay en Michael Tubredi. En ook nog Kevin Conniff. En in de loop der jaren is uh, de bezetting natuurlijk een aantal keren gewijzigd. Nou, ik uh, kwam dit liedje weer tegen. Natuurlijk op een van die prachtige media die we tegenwoordig hebben. En uh, verbazingwekkend was natuurlijk dat ze hier wel best een hele aardige zanger hadden. Vind je niet? Ja, ik vond het helemaal leuk. Ja, maar ik die dacht zanger. eerst dat het Engelbert Humperding was. Nee, erop. het was Tom Jones. Oh, was dat Tom Jones? Nee, echt? Ja, ja, dat was Tom Jones. Nou, Duidelijk daar kwam me inderdaad dus al bekend voor. Dat namen. is onmiskenbaar. Het was Tom Jones... die deze Tennessee Balls ja. samen deed... met de Chieftains. Nou, ontzettend leuk natuurlijk gewoon, hè? Ja. Ja. Nou, ontzettend. Nog één liedje en dan gaan we naar het... Regennieuws.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 This whole wide world Gonna tell me how to spend my time I'm just a good-loving, rambling man Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a Green, green, it's green, they say On the far side of the hill Green, green, I'm going away To where the grass is the greener still Yeah, I don't care when the sun goes down Dinner. Green, green, it's green, they say, on the far side. Ja, ja. De New Christy Minstrels heette het gezelschapje. En uh, misschien heeft die, u uh, die stem, die solo-stem wel herkend. Heb jij hem herkend? Nee. Nee. Oké, okay. nou daar ben jij ook nog Ik te durf jong. het niet meer te zeggen. Dat ben, nee, maar daar ben jij ook te jong voor. Ja? Dat, uh, ja. Uh, die die solo-zanger, die heette Barry McGuire. Ja. En Barry McGuire, dat was weer een meneer die later een, uh, nog een grote hit zou krijgen met... Uh, met zijn film, met zijn zong uh, uh, The Eve of Destruction. Ah, ja, dat is dezelfde ah, man. En die ah, maakte voorheen daarvoor uh, deel uit van de New Christie Minstrels. Ja. Ah, ah. En het nummer, dat heette dus gewoon Green Green. <laughs> ja, leuk, ja, leuk. Leuk leuk toch? Ja, nou, ben je ja. klaar voor het nieuws? Of, ja hoor, ja, ik oh, zit nee. helemaal klaar voor. Ja, nou nee. hoor, komt er maar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja mensen, tijdens de week van de begraafplaats... want dat is het volgende week of deze week, ik weet, weet niet precies... maar goed, in ieder geval, dan wordt het 100-jarig jubileum... van de Zandvoortse begraafplaats gevierd. De gemeente Zandvoort en de begraafplaatscommissie... nodigen u allen uit om op 2 juni aanwezig te zijn bij de Open Dag... De officiële opening van die dag wordt om kwart over elf verricht door burgemeester Niek Meijer. En deze dag staat geheel in het teken van de Nationale Week van de Begraafplaats met als thema tussen kunst en kist. Er zijn rondleidingen, er is veel info over de Begraafplaats en iedere bezoeker ontvangt een jubileumgeschenk. En je kan van zijn plekje uitzoeken. Ja, ook dat. Ja, Nou, er zijn nog een paar mooie plekjes uh, te huur te kopen. Ja, ja. zeker. Ja. Ook laat het Uitvaartzorgcentrum u kennis maken met het Uitvaartcentrum, de medewerkers en de manier van werken. U bent van 11 uur s ochtends tot 3 uur s middags welkom bij de begraafplaats aan de Tollenstraat 67. Of had Ron dit gisteren al uh, in het kader van cultuur uh, voorgelezen? Nee. Nee, hè? Nee, nee, nee. Nou, gelukkig had ik toch een nieuwtje. Dan uh, gaan we naar maandag 4 juni, uh, dan zal Jan Fransen een avond lesgeven in zelfverdediging in het jeugdhonken in Zandvoort. Want hij gaat dan vertellen en uitleggen en leren wat je eigenlijk moet doen als iemand je uh, probeert vast te pakken of te slaan of whatever. Um, het is uh, bedoeld voor jongeren, Zandvoortse jongeren... tussen 12 en 18 jaar. Die zijn van harte welkom om mee te doen aan deze avondlessen. En de deelname is gratis. En waar moet je dan zijn? Je moet zijn aan het Jeugdhonk in de blauwe tram... aan het Louis-Davidskaree 1. En dat is boven de Zandvoortse bibliotheek. En de les is van 8 uur s'avonds tot half 10 dus op maandag 4 juni. In een week tijd is ruim de helft van de 428 vakantiewoningen... van Centerparks in Zandvoort verkocht. Particuliere investeerders kochten 100 vakantiewoningen... en vastgoedfonds Zeeland Investmentsbeheer was goed voor de aankoop van 120 vakantiehuisjes... het strandhotel en alle parkvoorzieningen. De totale verkoopopbrengst bedraagt 91 miljoen euro... Centerparks in Zandvoort staat voor een aanzienlijke opknapbeurt... en om de renovatie te financieren worden alle vakantiewoningen en voorzieningen verkocht. De verkoop moet 140 miljoen euro gaan opbrengen. De exploitatie, het beheer en onderhoud blijft in handen van Centerparks. Het tempo waarmee huizen nu worden verkocht is volgens Centerparks ongekend... En volgens het bedrijf zijn er opvallend veel Duitsers en Belgen die in het park willen investeren. De, aantrekkelijke, de aantrekkende economie zorgt volgens Centerparks voor een hogere investeringsbereidheid. Door een arrestatieteam van de politie is dinsdag in Amsterdam een 22-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een schietincident op zondagavond 8 april...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 Ja, na een nevelige start vandaag zijn er flinke perioden met zon. Vanmiddag komen weer stapelwolken tot ontwikkeling en volgen uiteindelijk weer enkele buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De temperatuur is zomers en stijgt naar zo'n 25, 26 graden en er waait een zwakke veranderlijke wind. Vanavond is er aanvankelijk nog een buienkans, maar al vrij snel wordt het weer droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen gaat af en toe de zon schijnen, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Bespreid over het land komt het tot buien, maar in onze regio lijkt het over het algemeen droog te blijven. De temperatuur is lager en ligt rond de 20-21 graden. En er waait een matige west- tot noordwestenwind. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Uh, die, die zon, waar is die? komt eraan. Voel je oh, hem niet? Nee. nee zie hij, niet gaat, hij gaat zo doorbreken. Ja, als, ja, als, ik, als ik hier naar de linkerkant kijk, vanuit mijn positie, dan zie ik alleen maar een hele donkere lucht aankomen. Ja, maar dat komt omdat ik een beetje voor het raam zo zit, hè? Lieve schat, jij zit niet van links van mij. Oh, jij jij zit... Zit... oh wacht even. Ik ja. zeg, als ik vanuit mijn ja, positie... Nee, maar... Ja, ja, maar je moet rechts kijken. Kijk, dan als je rechts kijkt, dan zie je gaten in de bewolking komen. Ja, dan komt... ja, maar, ja uh... nou, het is zo. Kijk, daar komt de zon. Links, links is de zon ook niet, nee. want dat is het noorden. Ja, maar daar komt wel een donker lucht vandaan. Ja, ja, nou ja... So For Zo, zo, zo. Het liedje van de sidekick. Wat was dit? Ik weet het niet eens. Denise Williams. Oh ja, natuurlijk. Ja, met Free. Ja, ik ken het wel, maar... Ja. Nee, Oké. Okay. Ah ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, weer is wat anders. Ja, ja. vind ik ook. Ja. Is wat anders dan die altijd die Beatles? haal er nou uit mijn lijst. Ik haal er nu uit mijn lijst. Klaar. Doei. <laughs> uit de startblokken... Een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport. We ja. hebben de stopwatch aanstaan. Nou, Eens kijken of hij in de startblokken zit. Zit je op je hurk, hè? Ik zit op mijn eet. Botsie, Mickey. <laughs> Komt er eentje uh. bot naar binnen, zeg? Uh, ja. ja. dus dat ja, Dat is een normale vraag, ja. ja. Zit voetbal. <laughs> ja. Dames en heren, we hebben een kampioentje aan de telefoon. Want zijn, uh, jouw team is afgelopen dinsdag kampioen geworden. hè? Ja, dat was mooi hoor. Ja? Dat was echt mooi. Koninklijke HFC, ah, team 13-3 of 2, team, team wat was het? 13-3. 13-3. Ja. Wat wil dat zeggen? Nou ja, semi-selectie. Heet ja? Dat dan? Ja. En, uh, maar ik heb zulke goede voetballers, joh. Die, uh, we waren de hele wedstrijd... We hebben één... Onze, onze keeper heeft één redding gedaan. één bal gehad. Oké. Okay. waren zo zoveel sterker... Maar het ja. was een ontzettend leuke tegenstander dat Geelwit. Ja. Heel sportief. En, want zij konden ook kampioen worden. Ja. En nou ja, als je dan de afloop uh, op kunt brengen om te feliciteren en sportief te zijn... Dat is natuurlijk dus hartstikke leuk. Het was ja. ook een hele leuke wedstrijd trouwens. ja. Ja. ja. Nou ja... Neem ik dus afscheid met een kampioenschap, hè? Ja, ja. Afscheid? Ga je weg dan? Nou ja, ik ga toch naar Sint Maarten. Oh ja, je gaat... Even... Oh, maar ja, nee, ik dacht dat je misschien als trainer de afscheid nam, dat je gevraagd nou, was. Nou ja, Het uh, uh, ja, kon zijn dat je gevraagd was voor, voor uh, NEC of voor uh, Feyenoord of uh, oh, ja. PSV misschien wel, of uh, weet ik veel. Uh, ik ga morgenavond een, een team coachen bij Zandvoort. Oké. Okay. Om half acht spelen twee teams tegen elkaar. Een, een Zandvoort-selectie tegen de voetbal in Haarlem-selectie. Oké. Okay. En, en dat is uh, 7 tegen 7. Hartstikke leuk. Ja. En dat, daar ben ik voor geslaagd, Dus ik heb wel weer een extra erebaan erbij, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dat is leuk. Dat is hartstikke mooi voor je, toch? Ja. Hey, en wat heb je in de uitzending morgen? Morgen is de laatste uitzending, hè? Want, ja. Uh, ik, ga, ik ga weg. Ja. En dat zal. Uh, ja, dat uh, is toch wel jammer, want we hadden natuurlijk een prachtige serie. Ja. We gaan natuurlijk praten morgen praten over het Hotspots Begonia voetbaltoernooi. Ja. Ik ga proberen Robert de Pierik, want die gaat gratis lessen geven, geloof ik. Uh, ik moet ik ook even uitzoeken ja. hoe dat zit. Ja, dat is. Oh, sorry, zitten er weer tussendoor te. Ah, oh. Nou ja, omdat, omdat Henny zegt, ik weet niet precies hoe dat zit, maar 4 juni uh, zijn er gratis uh, zelfverdedigingslessen bij het Jeugdhonk. Voor ja, kinderen tussen de, 8 en de, uh, tussen de 12 en de 18 jaar. Nou, moet ja. doen. Iedereen moet er naartoe. Ja, ja, toch? Vind ja. ik ook. Ja. Ja. Ik wil er ook heen, maar ik mag niet. Nee, maar jij, jij hoeft jezelf niet meer te verdedigen. Nee, dat is waar. Moet, moet ik je ophalen, trouwens, morgen? Ja, natuurlijk. En wat over? Ja, zelfde tijd, hè. Zo is altijd. Ja, ja, Nou ja, je kwam ook wel eens naar Zandvoort naar het trein. Nee, ik kom nu gewoon deze kant op. Dus... Ja. Maar goed, morgen tussen 12 en 2, dames en heren, uh, Zandvoort lunch sport met Henny ja, Rukert. Op, op, op Facebook gezet, iedereen is welkom, hè? Ja. Als mensen wat over sport willen, laat ze als jullie binnenkomen, toch gezellig? Ja, natuurlijk. Dat vind ik ook wel. Kom De maar binnen. Is klaar, koffie is klaar. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan zie ik je morgen. Ja, afgesproken. Oké okay, dan. En uh, alle luisteraars die uh, morgen niet kunnen luisteren, maar dit horen en wel geluisterd hebben, we hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Zo is dat. Hey, tot morgen. Fijne tot uitzending morgen, morgen Henny. Oh ja. Dank je. Doei. Ja. Doe. Doeg. Okay, doeg. Doeg. It was time McCall heet het meisje. En alleen voor de titel hadden ze al een heel etiket... van een singeltje nodig. The guy works down the chip chop shop... <sniffs> swears he's Elvis. Nou, nah, het is al... Uh, the chip chop shop, of zo. Weet ik veel, nee. Nah. Wat? No big chances come at last. Gotta go out, get those reds. The only good call me is one that's dead. And you know that peace could only be won when the golden ball of the kingdom comes. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. was de fish chair van, uh, van de legendarische film Woodstock. Maar dit was dus de single versie, zeg maar. Van de uh, nummer uh, uh, We're All Gonna Whoopie, We're All Gonna Die. Uh, yeah, feel like I'm Fixing to Die, Rex. Zo heet het eigenlijk. En, uh, nou, dat zijn leuke geluiden dit, hè? Toch? Dolly, ja, zit, Dolly, zit alweer, Dolly zit weer onder de tafel. Die denkt er wordt geschoten. Ja, ik vind het een gevaarlijke uitzending vandaag. Ja, ik ja. weet niet wat er aan de hand is. Messenwerpers en. Uh... Uh, -ge Geweerschoten. Ja, dat ik Ik denk dat ik maar naar huis ga. Ja. Lekker veilig. Ja. Ja. ja. Maar ik heb een paar kudde rupsen losgelaten in je woonkamer. <laughs> Rupsen en spinnen. Nou, mijn hond vreet alles op. Oh, dat is niet erg. Dus. Alles wat rondvliegt en kruipt, dat vreet hij op. Oh, Ja. Oh. ja. Oh, nou, spinnen en alles. Hij pakt alles. Ja, maar wakker heb ja. je zelf niet kruipt. Hé? Dat vreet hij jou <laughs> ook nog op. Goed. Hey, het zit er weer op. We hebben het weer gehad. Ja. Eh, het is weer afgelopen. Ik mag eindelijk ja. weer naar huis. Afgelopen weken moest ik blijven zitten... Maar uh, ik hoef er nu niet over te blijven, want hij is er weer hoor, dames ja, de, Bart van de Ja, ja. Bart hij staat hier ja, in de studio hoor. al. Hij Helemaal is er al. Ja, te hoor. trappelen om weer te beginnen. Hij zegt met zijn lederhozen aan. Ja, dat ja, kunt je niet zien, ja, want de ja. cams doen het niet. Maar hij heeft zijn lederhozen een Braafworst in de ene hand. Ja ja, ja, ja, ja, Pulbier in de andere hand. Ja. Ik weet niet meneer. hoe hij dat gaat doen met die, uh, met die knoppen, maar. Ja, weet ja. ik ook niet. Maar we zien het zelf Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, of niet, want Hij de camera's heeft... doen het nog steeds niet. Nee. En uh, de platen die zijn allemaal de Tiroler boem. Dan weet u dat ook. Ja, daar bent u voorbereid. U kunt, u kunt alles nog uitzetten ja. nu. Patschi! <laughs> dan! Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur.